van Spanje. Een meerderheid ging akkoord met het plan om het onafhankelijkheidsproces in gang te zetten. De voorstanders van onafhankelijkheid hebben sinds de verkiezingen in september een meerderheid in het Catalaanse parlement. De Spaanse premier Rajoy heeft direct na de verkiezingen al gezegd dat hij elke stap richting onafhankelijkheid niet zal accepteren. Sinds de invoering van de extra mobiele grenscontroles twee maanden geleden is het aantal aanhoudingen verdubbeld. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd. Er worden zo'n zeven mensen per week opgepakt. Het gaat vooral om mensensmokkelaars die asielzoekers het land insmokkelen en illegaal willen doorreizen. 1 op de 10 automobilisten ziet niet goed genoeg om veilig te kunnen autorijden. Dat blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Ruim 2% van de automobilisten ziet zelfs zo slecht dat ze eigenlijk helemaal niet mogen rijden. Ook zet zo'n 40% van de brildragers de bril niet op in de auto. Het UMC Utrecht heeft twee operatiekamers gesloten. Bij oogoperaties in het ziekenhuis is een verhoogd aantal infecties vastgesteld. En er wordt onderzocht hoe dat komt. De infectie kan ernstige gevolgen hebben voor de patiënten. De twee operatiekamers van het UMC gaan op zijn vroegst woensdag weer open. Rusland gaat luchtdoelraketten leveren aan Iran. De beide landen hebben afgesproken dat de defensieve raketsystemen binnen twee jaar worden geleverd. De aardsvijand van Iran, Saoedi-Arabië, wil ook wapens van Rusland kopen. Het land heeft interesse in de modernere versie van het raketsysteem dat Iran heeft gekocht. Het weer bewolkt, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag neemt de wind uit het zuidwesten toe. Aan de noordwestkust kan hier stormachtig worden. Het wordt een graad of 14. Vanavond in het noorden en midden van het land wat regen. Morgen verandert er weinig, wel neemt de wind af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam op de A10, aan, in de richting van Amsterdam, aan de zuidkant van de stad, tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer. 4 kilometer door een spoedreparatie. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En bij Gorkum staat er in beide richtingen 2 kilometer file bij de brug van Gorkum. Want uh, die staat even open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je kunt het toch iedere keer doorheen hier in Hengelo? Ja, een stork nus op Drabaat. Nou, dat is een. Um... sterk nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, uh, zij doen het en mevrouw dit. Maar goed, een uh, vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen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 Ze herkent Abba Adante Adante. We gaan uh, over naar Joop van Es met Dolly natuurlijk. Ja, ja, ja, zeker. Want uh, ik heb hem net opgebeld. Als het goed is, is hij nog aan het wachten. Toch? Ja, en het ja! is vast dat ik aan het wachten ben. Want ik hoorde helemaal niets. Dan waren we helemaal dood. Ja, dat, dat ik zou niet kunnen. Die ja. kunnen genieten. Nou, nou, nou. Nou, nou, nou wat nou. erg, hè? Wat erg. Schandalig, schandalig. Ja, zal nooit meer gebeuren, Joop. <laughs> dag Dolly. Maar het is een oh, beetje een rare da. dag voor Charles, wie is de eerste dag. dag, er gebeurt Charles. van alles en nog wat. <laughs> ja, nou ja, ja. Dat, uh, roept hij dat een beetje over zich af. Vraagteken. Nou ja, ja, misschien eigenlijk wel. Hè. Ja, het, het wordt weer op de proef gesteld, ze deskundigheid. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar Joop, als het goed is, heb jij uh, onze luisteraars en ook ons beiden heel veel te vertellen over het afgelopen weekend. Klopt dat? Nou, heel, heel veel. Dat valt wel mee. Maar ik heb wel wat te zeggen natuurlijk. Nou, Uiteraard. ben benieuwd. Dat is wat ik dan zeg van nou, bel volgende maar op. Ja, ja. We hebben, dus, we hebben natuurlijk... Uh natuurlijk. Men ja. behoort dat te weten, denk ik. Afgelopen weekend het 50 plus weekend gehad. het nationale 50 plus weekend dat uh, voor de vijfde en anderen zeggen zesde keer georganiseerd werd. Het was ja. eerst een week en het was een dag en nu is het een weekend. Ja. Ik hou het op de vijfde keer. En um, in Zandvoort wordt georganiseerd door de VVV Zandvoort. Een heel actieve club. Ja. Die, uh, die mensen dus uitnodigt om naar Zandvoort te komen van uh, de leeftijd 50 en plus. Nou, Prima, uh, wat bieden ze dan? Nou, van alles en nog wat. Er is echt van alles en nog wat te doen geweest in Zandvoort, waarbij uh, sommigen moesten zich voor inschrijven, andere dingen kon je zo naar binnen lopen, uh, er reed weer eens een keertje een treintje rond, dat gebeurt dan ook één keer in het jaar bij dit 50 plus weekend. Dat uh, 7-up treintje bedoel je dan, hè? Dat, uh, dat heette vroeger inderdaad het 7-up treintje. Dat is nu, hij uh, heet het anders. Ik, ik weet niet precies wat, want ik heb geprobeerd het te vinden. Maar dat is me niet gelukt. Ik heb oh. er geen foto's van. Uh, het is wel geweest. Ik ja. weet onder andere dat het uh, gestaan heeft bij de zevenmin van uh, Patrick Berg. Want daar kon je bijvoorbeeld ja. een uh, broodje met de Garnalenburger krijgen voor 50 cent. Ja. Ja, dat is met de bonnen gewoon voor ja. 50 cent. Dat is toch geen geld. Hè? Maar dat, dat is toch de hele maand november? Dat is later een helemaal novemberactie geworden. In ja. met het goedkope parkeren op de Precies, of ja, vond ik ja, juist zo leuk. Uh, ja, helemaal geweldig, denk ik. Ja, toch? Uh, maar er was toch was veel meer? Je, je kon een chocolade krijgen bij T Chocolate and More in de Kerkstraat. Godverdomme. Uh, er waren, uh, Had ik het nou maar geweten? Ja. <laughs> ja, ja Nou, die was niet gratis, oh. je moest je van tevoren aanmelden, oh, ik dus, vind oh. het persoonlijk, ja. um, 35 euro vind ik heel veel geld, ja. dat kostte die workshop in ieder geval. Oh ja, maar ja, echte moet, chocola uh, is duur hè? Jawel, dat ja. is ook een hele eierheid, en die chocolade, die, die, die grondstoffen chocola wordt ja. allemaal duurder, ja. heb ik me laten vertellen, ja. en dat, uh, dat gaat men echt wel merken bij het aanschaf van een reep of wat ik verwacht, van ja. chocola. Ja, ja. Nou goed, ja. uh, maar er waren ook bijvoorbeeld, en dat, uh, dat is ook ontzettend leuk, dat zou je ook als Zandvoort er een keertje moeten doen, uh, ja. een stoppieswandeling. Ach een ja. Van, uh, ja. van uh, uh, onder andere uh, Freek uh, Veldwitsch, ja. maar ook uiteraard, moet ik zeggen, uh, Klaas Koper. We ja. uh, konden bezoekers van Zandvoort een, een uh, rondwandeling maken. Door het oude gedeelte van Zandvoort kregen ze van alles nog wat uh, verteld door de beide heren, ja. die uh, daar behoorlijk druk mee waren. Ja, dat is dat hartstikke was er... leuk. En normaal uh, is die maar... op de zaterdag, geloof ik Joop, hè? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, Kijk ik even dacht het wel. Bij, bij het Zandvoorts Museum uh, de... vertrekken ze, daar kun je het zien. Ja. Kijk even op de, op de website van de VVV, dan kan je dat sowieso vinden, ja. denk ik. Ja. Maar goed, um, ja. maar dat was ook het een en ander doen bij uh, Smits uh, um, op de Hoge Weg. Um, uh, uh, hoe heet het nou alweer? Uh, <haha> nou, ik kan even hier op de naam komen. Maar de, de, waarmee, waarmee dus, uh, of via allerlei apparaten... Oh, die Slender. Uh, slender You. Slender Goeie You, ja. ja. Ja. Dan kon je ook voor, voor <hij> relatief nee. weinig geld. Ja. Uh, dan kon je onder andere gemasseerd worden. Je kon een paraffinebad voor je handen krijgen. Oh, oh, Daar kon je heel erg zachte handen van te oh, krijgen, laat ik mij vertellen. Oh, uh, er was van alles ja. over te doen bij Smits. Ja, lekker. En... Uh, uh, het Sanfres Museum had bijvoorbeeld op de zaterdag ja. uh, uh, visrokers... Je oh. Zandvoortse visrokers die kwamen daar visroken. Wat leuk. Dat kon je gratis gewoon meekrijgen. Geweldig. Helemaal goede actie. Ik uh, heb wat gemist, Joop. Hey. Ja, ja. Je Wil moet je me volgend jaar lezen. even kippen? Je <laughs> moet de krant lezen, Dolly. De Zandvoortse courant, hè. staat alles in. Kom op, Ja, dom van me, hè. <laughs> Nou ja, er was uh, een, een, een wandeling door de duinen. Door de waterleidingduinen. Duinen. Ja. Op, op de waterleidingduinen. Er was ja. een wandeling op het circuit. Ja. Er was van alles nog wat was er te doen. Alleen maar om dus die die en die pluss'ers... Uh, te houden ja. en in Zandvoort geïnteresseerd te laten raken. Je kon ook uh, via een Bon uh, een korting krijgen op een overnachting in een paar hotels. Nou, een geweldig weekend dus geweest. Ik weet dat er de eerste dag 580 mensen op af zijn gekomen. Zo. En ik laat mij vertellen, ja? door uh, ondernemers die meededen, dat het de tweede dag nog een plukje uh, drukker was. Um, zullen het er duizend geweest zijn? Ik weet het niet. Ik heb nog niet geïnformeerd bij de VVV, maar het was in ieder geval... Een, een geslaagd gegrond. evenement dus. Ja, uh, zeker. Ja. Het weer het <coughs> zat uh, gelukkig mee. Het, uh, het was droog. Het was niet echt warm, maar het was droog. En dat is heel mm -hmm. belangrijk. Ja, en dan, uh, dan trekt die zee natuurlijk ook. Hè, waar je dus met een treintje langs die boulevard gaat. Ja, geweldig. heerlijk ja, ja, Om uh, um, uh, van te genieten natuurlijk. Ja. Dat is hetgeen ik wilde vertellen, Dolly. Nou, prachtig. Want dus, uh, uh, verder is er niets bijzonders geweest? Nou ja, een beetje was dat sport, sport, nog natuurlijk. niet? Ja, sport uiteraard, maar dat, uh, het dat zond, is. Denk ja, er wat, ik, wat ik nog bijzonder vind, ja? uh, was uh, zondagmiddag, was er uh, zondagmiddag, ja. was er een speciale dienst in de en ja. uh, die voor de uh, vluchtelingen, ja, dat, dat heeft net Arabisch uh, gedaan. de wethouder ons verteld. En dat, uh, ja. uh, dat vind ik heel bijzonder. Ja, en dat is ook Echt allemaal heel, uh, heel goed verlopen. Hè? Het is goed opgepakt ja, ja, en uh, ja. heel rustig ja, en goed dat, verlopen. Als ik dan wel hoor dat, dat, uh, ja. dat een van de priesters die daar aanwezig was, ik weet niet ja. wie dat was, maar hij zei van, maar ze kunnen niet de communie. Jezus, jezus dat is lekker belangrijk zeg. Hey, kom op. Ja, ja, ja. Maar nou, iedereen ja, heeft goed. wel kaarsjes gebrand en dergelijke. En het, nou, uh, helemaal goed. Het schijnt een mooie dienst geweest te zijn. Ja. En, ja. en ook lekker. Ja. Of goed. Ja. De vluchtelingen mogen nog 24 uur extra blijven. Ja. Die gaan morgen pas uit Zandvoort weg. Ja. Dan kunnen ze uh, naar een andere gemeente die ze graag ja. op wil vangen. Ja. En dan hoeven ze niet in maar het zal zijn, drie dagen tijd twee keer te verhuizen. Ja. Goeie ja. zaak. Ja. Uh, Zandvoort uh, ja, heeft zich uh, goed op de kaart gezet, denk ik. Ja, dat denk binnen, ik ook wel. Binnen, anderhalve dag 200 vrijwilligers. Ja, nou en uh, respect voor al die vrijwilligers. Want uh, ga er maar aan staan... He? Het is toch een ja, hele verantwoordelijkheid die je op je neemt. Ja, maar veel ja. handen maken licht werkelijk. Meten. En zo is het dat, maar net, Joop. Ja. Ik heb er zelf twee dagen mogen staan met ik de lucht. Ik zag luch. het. Ja, nou, leuk. Het was eigenlijk te simpel voor woorden, maar wel hele blije mensen. Ja. Die uh, heel tevreden waren. <coughs> ja. En die uh, uh, uh, uh, graag hier, hier kwamen, laat ik het zo zeggen. Nou, kijk eens aan. Dat is het, alle. Maakt het allemaal wel waard. Ja, toch? Ja, ja zeker. Nou, Joop. Ontzettend bedankt voor je verslag. Ik ja. heb er even van genoten. En uh, het zet mij weer eventjes op de grond neer. Dat ik weet dat ik volgend jaar veel beter oplet. En dat ik er ook bij ben. Ja, ja. Nou, even één ding. Ja, ding. Ja. Komende zondag is ja. het culinaire rondjesantwoord. Ja, dat heb ik. Dat is gisteren. Ja, dat hoorde ik ja. gisteren op de radio. Dat is uitgebreid over gesproken. Dat schijnt. Uh, ook een heel, dat schijnt heel goed aan te slaan. Dus er zijn ja, ook dat... niet zo ontzettend veel plekken meer voor vrij. Heb ik vernomen. Ja, maar, goed. Dus, um... ja, maar goed. Ik heb nog geen contact ja. met Christi Gansel gehad. Want die ja. organiseert dat. Ja. En, en zondag natuurlijk de aankomst van uh, Sinterklaas. op Ja, twaalf, uiteraard. Op ja, gezellig. Daar uh, wordt ook live verslag van gedaan. Via, ja. de, via CFM Zandvoort. Van 12 tot 2. Ja. Uh, nou. Goed. Joop, ontzettend bedankt. Ik wens je nog okay. een hele fijne dag en tot volgende week. Ja, is goed, Lolly. Dag, Joop. Doei. Dag. Doei. dag. Doei. dag. Doei. I, I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never ever done before. I know what made it so exciting But all that once my heart to fly I only know when she began to dance with me I could have danced, danced bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Inderdaad, het nieuws, regionale nieuws... van 9 november 2015. Een ritje liep voor een automobilist... zaterdagmiddag bij Zandpoort Noord niet goed af. Hij werd onwel en knalde op een ANWB-paal... bij de afrit van de N208. De bestuurder reed onder een viaduct op de Hoofdstraat door toen hij zich niet goed voelde worden. Hij wist nog een andere auto te ontwijken... maar kon een botsing met de ANWB-paal niet meer voorkomen. De man had lichtletsel letsel en kon op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gaan. Zijn zwaar beschadigde wagen werd door een bergingsbedrijf opgehaald... en het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. Een man en zijn dochter stonden raar te kijken... toen ze zaterdagavond net na 11 uur, s avonds hun auto op de inlaag in Zwanenburg wilden instappen. Op de passagiersstoel zat een man die rommelde aan de autoradio. De 27-jarige Rotterdammer verontschuldigde zich... en ging er als een haas van door. Omdat er verder niets weg bleek te zijn en er geen schade was... ging de auto-eigenaar samen met zijn dochter op pad... Ze zagen de verdachte echter lopen op de dijk richting het Rottepolderplein. Door een politiehond werd de inbreker later aangetroffen op het Kinheim. Hij werd aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. Op de Prins Bernhardlaan in Haarlem heeft zondagmiddag een zware aanrijding plaatsgevonden. Een auto en een fietster kwamen met elkaar in botsing... De auto vloog uit de bocht en ramde een verkeerslicht en daarna de fietster. Zij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en de automobilist is aangehouden. Vanwege het verkeersongeval was de weg vanaf de Amsterdamse Vaart afgesloten. En twee bestuurders reden om de afzetting heen, brachten, sporen en daarna in gevaar, of brachten de sporen in gevaar en kregen dus een bekeuring. Een automobiliste is zaterdagmiddag op de Bennenbroekerlaan in Bennenbroek tegen een boom aangereden. De politie Kennemerkust spreekt op Facebook van een nogal bijzonder verkeersongeval. De automobiliste verloor de macht over het stuur en raakte zijwaarts tegen een boom. De top uit de boom brak af en viel op een geparkeerde auto. De politie denkt dat de autogordel van de bijrijder verstrikt in de handrem raakte, waardoor deze werd aangetrokken en de achterwielen blokkeerde. Niemand raakte gelukkig bij het ongeval gewond. De crisisnoodopvang voor vluchtelingen in de Sporthal in Zandvoort... is tot en met dinsdagavond 10 november. Volgens de basisafspraak tussen de gemeente Zandvoort... en het Centraal Opvang Asielzoekers... kan de periode van 2x72 uur eenmalig worden verlengd... met 1x24 uur, mits de opgang goed verloopt. Daarnaast heeft de gemeente Zandvoort vandaag contact gehad met een andere gemeente waar mogelijk woensdag deze groep aansluitend opvang kan krijgen. Als dat lukt is de gemeente bereid de opvang met een halve dag te verlengen om te voorkomen dat de vluchtelingen een keer extra moeten verhuizen... Dat de vluchtelingen dan anderhalve dag langer in Zandvoort blijven... betekent dat er opnieuw een zwaar beroep wordt gedaan... op alle betrokkenen, waaronder vrijwilligers, hulporganisaties en medewerkers. De politie heeft zaterdagmiddag vier minderjarigen opgepakt... die rondreden op gestolen snorfietsen. Een werknemer van het regionaal interventieteam Haarlem... Merkte twee personen op een snorfiets op in de omgeving van de Oude Weg in Haarlem. Omdat er de laatste tijd veel brom en snorfietsen zijn gestolen, besloot hij het kenteken na te trekken en de snorfiets bleek inderdaad gestolen te zijn. Even later zag het RITH nog een snorfiets rijden met daarop twee personen. Er vond een korte ontmoeting plaats tussen de vier en ook de tweede snorfiets, snorfiets bleek gestolen te zijn. De werknemer van het RITH heeft na een achtervolging twee van de verdachten kunnen oppakken. En hier moest wel pepperspray aan te pas komen. De andere twee verdachten hielden zich mogelijk schuil in twee woningen. En ook zij zijn uiteindelijk opgepakt. De snorfietsen zijn in beslag genomen en de vier minderjarige verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag blijft het droog, maar er is wel vrij veel bewolking. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur loopt op naar een graad of 16. Het dagrecord voor de 9e november is 15.4 graden gemeten in 1998. Vanavond is er kans op wat lichte motregen en komende nacht is het droog maar wel overwegend bewolkt. De zuidwestenwind waait krachtig en aan zee hard en de temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen blijft het ook droog maar ook dan is het over het algemeen bewolkt. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur loopt op naar 15-16 graden. Woensdag zijn de wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar een graad of 15. En dat is dan ook het weerbericht voor deze maanden. Het liedje van de zon. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park iets te in de zon.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 Samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon. Samen in de zon. Nou, ja, dat was oud. <lacht> Leen Jongewaard met André van Heuvel was dat. Op een mooie ja. Pinksterdag. Hoe kom je ja. daarbij, de je jongen, dat nummer dat is toch... Als je, als je zelf, zeker als je kinderen hebt gehad. En zeker als je meiden hebt. Uh, dan Aha, dan, dan dit... weet je toch precies waar ze het over hebben. Ja. En uh, ja, het is gewoon niet anders dan dat het is. Maar zo fenomenaal geschreven en zo prachtig gezongen. Ja, ja dat, dat, uh, een topper wat mij betreft. Een klassieker. Zo is dat. Ja. Gilbert B. Cook, die ken je ook wel, hè? Ja, natuurlijk. Dan ken je Nathalie nat ook. Nathalie ken ik heel goed. Ja hoor.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 On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en oh, riant à l'avance. Du champagne de France et l'on a dansé. Let's go!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 Ja, lieve luisteraars, ik kom even tussen beiden... want er is net een uh, verzoek binnengekomen van de politie. Uh, de politie vraagt deze ochtend uit te kijken of deze dag naar een 85-jarige meneer Kaya uit Heemstede. Hij wordt vermist en hij heeft medicatie nodig. De heer Kaya heeft een fors postuur, een donkerkleurige jas en hij wordt sinds gisteravond vermist. Hij rijdt vermoedelijk in een blauwe Ford Focus... waarvan het kenteken begint met 17 HL. Hendrik Leonard. Mocht u hem zien, belt u dan alstublieft met de politie 0900 8844. Dank je wel, Sharon.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 ze zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het nummer... Cat to Get You Into My Life. Het was natuurlijk de fantastische band Earth, Wind and Fire. Dolly. Ja, Cheryl. Had je nog eh, nieuwtjes te vertellen? Zo de laatste tien minuten van het programma ook? Nee hoor, we hebben alle nieuwtjes nu gehad. We hebben alle nieuwtjes ja. gehad. Tenminste, die je kon vinden. Oké. Okay. Ja. <laughs> je had het net als een beetje over het Sinterklaasjournaal van vanavond. Hè? Ja, ja, ja. Ben je nou ook al een beetje met, met de Sint bezig? Of zeg je van nou, ik, eerst Sint Maarten? Uh, ik zal je vertellen, ik ben stiekem het hele jaar met Sinterklaas bezig. Oh. Niet dat ik verkeering met hem heb of nee, zo. Hoor. Nee, dat nee. Niet, nee, maar dat wilde hij ook niet. daar nee. gaat het ook niet om. Nee. Maar uh, zodra Sinterklaas weg is uit Nederland... begin ja. ik alweer aan het volgende keer te denken dat hij weer komt. Ah. Ik ben het hele jaar met Sinterklaas en Zwarte Pieter bezig. Ach, gezellig. Ik vind het het leukste stel wat, wat bij ons... ...langskomt in Nederland. Ik zal het hem doorgeven. Ja, doe dat maar. Ik, ik blijf, blijf wat dat betreft net een klein kind. Ik vind het altijd leuk als hij komt. En, en dat heb ik denk ik ook een beetje van mijn vader. Ja. Mijn vader toen hij nog leefde... Die, uh, ...die heeft de laatste jaren van zijn leven... ...veel in Zandvoort doorgebracht. Ja. En toen was hij toch 78 jaar... en op een gegeven moment ging hij naar het dorp... en toen kwam hij een oude bekende van vroeger tegen. Ja. En die zei, hé hey Bertus, wat heb ik jou lang niet gezien? Hoe gaat het? En dan zei mijn vader, ik heb geen tijd. Ik, ik, moet, ik moet door, ik moet door. En dan ja. zei die kennis, wat dan? Wat is er? Hij zei, ja Sinterklaas komt zo aan. Nou, dan ben je 78 jaar... Ja. <laughs> Fantastisch. ja, heerlijk hè? Uh, ja. ja, en zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. Ja. Okay, ja. Hey, ik draaide net wat van Earth ja. wind and Fire, maar ja. hier in Nederland hebben we natuurlijk ook een groep die heet Earth and Fire. Ja, die hadden we ook nog. Ja. Ja, die heel, de, die, heel anders. Ja, die hebben de wind, hebben ze thuis gelaten. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, die zingen Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Oké, okay. dat is een mooi nummer. Ja, ja. Vind ik ook. Als je het nou, de... nou nog doet, ook. Ja, dat doet het. Ja, nou. zo? Neem je mee naar Chicago, Dolly? Nou, dat lijkt me leuk. Ik had mijn koffertje trouwens per ongeluk al klaarstaan. Nou, heel mooi. Ja. ja. Let's go. Chicago, Chicago, that title town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet about bottom, Dolly, you lose the blues in Chicago, Chicago.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 Nog een minuutje, scheidt ons van reclame, Niels en reclameluisteraars. Dit was Weer Zand voor het Lunst. Dolly. Ja, het vergeten? zit er weer op. Ik ben, uh, ik ben vast van alles vergeten. Maar we hebben gelukkig nog een hele week om dat in te halen. Zo is dat. Dus donderdag ga ik het gewoon nog een keer proberen. En wanneer ben jij er weer? Volgende week? Uh, nee, ik ben er uh, als het goed is uh, donderdagavond uh, weer. Met, uh, tussen app en vlog. Oh ja, natuurlijk. Met je uh, mooie bellens. Uh, en vrijdag uh, met, uh, met, uh, met Hennie Rukes. Met het sportprogramma. Ja, leuk. Dus uh, komt helemaal goed. Zo is dat. Okay. Ik uh, wens jullie allemaal nog een fijne maandagavond. En uh, jij nog steeds veel beterschap, Charlotte. Dank je wel. Stoer uh... dat je gekomen bent. <laughs> Oké, <Okay, laughs> dank je wel. Doeg. Doeg. at the club Got as far as the door They'd have asked me about Don't get around much anymore